De tovenaar van Os is een bedrieger. De knipoogjes vonden het helemaal niet leuk dat Doortje en haar vrienden weggingen. Ze waren vooral de blikken man aardig gaan vinden en ze probeerden hem over te halen bij hen te blijven. Maar de blikken man zei dat hij eerst met Doortje en de anderen mee terug moest gaan naar de stad van Smaragd. De kniphoogjes gaven de man als afscheidsgeschenk een zilveren oliekan. En Doortje kreeg de gouden muts. Jij hebt de boze heks gedood, zei een van de knipoogjes. Daarom vinden we dat jij haar dierbaarste bezit, haar gouden muts, mag meenemen. In de muts staat een toverspreuk. Misschien heb je daar wat aan als jullie in moeilijkheden komen. Doortje zette de muts op. Daarna namen de vijf vrienden afscheid van de knipoogjes en gingen op weg naar de stad van Smaragd. Om daar te komen moesten ze naar het oosten lopen, in de richting van de opgaande zon. Maar om twaalf uur s middags, toen de zon recht boven hen aan de hemel stond, raakten ze de weg kwijt. Wat moeten we nu doen? vroeg Doortje. Misschien kun je nu de gouden muts gebruiken, zei de vogelverschrikker. Doortje zette de muts af en las de spreuk die erin stond gegraveerd. Eppe, peppe, zizi, zoezi, zik. Onmiddellijk kwamen de gevleugelde apen aanvliegen. De aanvoerder van de apen maakte een buiging voor Doortje en zei... Nu jij de gouden muts hebt, kun je ons drie opdrachten geven. Wat kunnen we voor je doen? We zijn op weg naar de stad van Smaragd. Antwoordde Doortje, maar we zijn verdwaald. Kunt u ons er naartoe brengen? Natuurlijk, zei de aanvoerder van de gevleugelde apen. De gevleugelde apen tilde de vijf vrienden op en vlogen met hen naar de stad van Smaragd. Voor de poort van de stad werden de vrienden op de grond gezet en de gevleugelde apen verdwenen. De bewaker van de poort zette weer een bril op hun neus en bracht hen naar het paleis van de grote tovenaar. De soldaat met de groene baard keek hem verbaasd aan en zei... Ik dacht dat jullie onderweg waren naar de boze heks van het westen. We zijn alweer terug, antwoordde de leeuw. En Doortje heeft de heks gedood. Dat is geweldig, zei de soldaat en rende naar de grote tovenaar om hem het goede nieuws te vertellen. Doortje en haar vrienden hoopten dat de grote tovenaar hen meteen zou ontvangen. Maar toen de soldaat terugkwam brachten hen naar een kamer in het paleis en vertelde dat ze daar moesten wachten. Ze wachten de hele dag. En toen nog een dag. En nog een dag. Toen liet de vogelverschrikker een briefje naar de grote tovenaar brengen. Daarin stond dat Doortje de gevleugelde apen zou laten komen... als ze niet onmiddellijk door de grote tovenaar zouden worden ontvangen. De grote tovenaar schrok daar blijkbaar van, want hij liet hen meteen bij zich komen... De vrienden keken om zich heen, maar ze zagen niets. Geen groot hoofd of een mooie dame en geen beest met vijf ogen of een vuur. De troon was leeg. Opeens klonk vanuit het plafond een stem. Ik ben de grote en verschrikkelijke tovenaar van ons. Wat willen jullie van me? Waar bent u nu? vroeg Doortje. Ik ben overal en nergens, want ik ben onzichtbaar, antwoordde de stem. Maar ik zal nu op mijn troon plaatsnemen, zodat jullie met me kunnen praten. We hebben de boze heks van het westen gedood, zei Doortje. Dat is een verrassing, zei de stem. Komen jullie morgen maar terug. Ik moet eerst nadenken. U hebt lang genoeg kunnen nadenken, zei de blikkenman. En hij holde zwaaiend met zijn bijl naar de troon. De leeuw begon zo hard te brullen dat Toto van schrik opzij sprong en het scherm dat naast de troon stond, omverstoot. De vijf vrienden waren heel verbaasd toen ze zagen dat er een kleine oude man achter het scherm had gestaan. Ik ben, eh, uh, ik ben de grote tovenaar van Os, zei hij. Tenminste, de mensen denken dat ik een tovenaar ben. Eigenlijk ben ik maar een gewone man. U bent, u bent dus eigenlijk een bedrieger, zei de vogelverschrikker. Dat klopt, zei de kleine man. Ik snap er niets van, zei Doortje. Toen ik u zag, was u een groot hoofd. O, oh, dat was een van mijn foefjes, zei de man. En liet hun een hoofd van papier zien. Ik laat het hoofd aan een draadje aan het plafond hangen, en van achter het scherm kan ik met de touwtjes de ogen en de mond laten bewegen. Maar het hoofd kon ook praten, zei Doortje. Dat is niet moeilijk, antwoordde de man. Ik ben namelijk buikspreker. Daarna vertelde de kleine man dat hij uit Amerika kwam. En dat hij, behalve buikspreker, ook ballonvaarder was. Op een dag had hij met zijn ballon hoog boven de wolken gevlogen en toen was hij terechtgekomen in het land van Os. De mensen die hem in de ballon naar beneden hadden zien komen, dachten dat hij een grote tovenaar was. Ze deden alles wat hij maar wilde. En toen had hij hen gevraagd een paleis en een stad voor hem te bouwen. En omdat het gras hier zo groen is als smaragd, besloot ik de stad de stad van smaragd te noemen. En ik laat alle mensen een bril met groene glazen dragen, zodat ze alles groen zien. Is alles wat ik zie dan niet groen? vroeg Doortje. Oh nee, antwoordde de man. De mensen denken dat alleen, omdat ze die bril dragen. Ze geloven ook dat ik machtiger ben dan de heksen, maar dat is niet zo. Ik ben eigenlijk heel bang voor de heksen. Daarom heb ik jullie gevraagd de boze heks van het Westen te doden. Nu zal ik proberen mijn beloften aan jullie na te komen, maar dan mogen jullie niemand vertellen dat ik eigenlijk helemaal geen tovenaar ben. Doortje en haar vrienden beloofden het. De man haalde het stro uit het hoofd van de vogelverschrikker en vulde het daarna met tarberkorrels, spelden en naalden. De vogelverschrikker dacht toen dat hij verstand had gekregen. Daarna maakte de oude man een groot gat in het lijf van de blieke man. Hij stopte er een rood zijden hart in en maakte het gat weer dicht. De blieke man was heel blij met zijn hart. Toen liet de man de leeuw groen water drinken. Hij vertelde dat het water hem moed zou geven. En de leeuw geloofde hem. Tegen Doortje zei de man... Ik weet hoe we in Amerika kunnen komen. We maken een luchtballon en daarmee vliegen we terug. We? riep Doortje verbaasd. Bedoelt u dat u met me meegaat? Ja antwoordde de oude man. Ik heb er genoeg van tovenaar te spelen. Wil je me helpen een nieuwe ballon te maken? Graag, zei Doortje. Doortje en de kleine man naaiden lange repen zijden aan elkaar... en toen de ballon klaar was, maakten ze er met touwen een mand aan vast. De oude man zei tegen de mensen in de stad van Smaragd... dat hij, in de gedaante van een mens een bezoek wilde brengen aan een grote tovenaar die hoog in de lucht woonde. Ze hielpen hem de ballon naar buiten te brengen. Ze vulden de ballon met hete lucht en toen stapte de man in de mand en riep... Vlug, Doortje, anders vliegt de ballon weg. Maar Doortje kon Toto nergens vinden. En terwijl ze naar hem aan het zoeken was, schoot de ballon omhoog. Kom terug, riep Doortje. Ik kan niet terugkomen, riep de oude man. De ballon dreef weg en de mensen in Os zouden hun grote tovenaar nooit meer terugzien.